Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Polen en de EU hebben flinke ruzie. Dat heeft te maken met een uitspraak van de Poolse rechter. Die heeft gezegd dat Poolse wetten niet kunnen worden overruled door Europese. En dat terwijl de afspraak is dat EU-wetten altijd voorgaan. Correspondent Kizia Hekster denkt niet dat Brussel het zomaar laat gebeuren. Polen heeft recht op 24 miljard euro aan subsidie uit de corona herstelfonds. Daar hebben ze plannen voor ingediend. En de Europese Commissie heeft die plannen nog altijd niet goedgekeurd. Officieel heeft dat niks te maken met juridische stoutigheden in Polen. Maar tussen de, ja, tussen de bedrijven door hoor je wel dat de Europese Commissie daar natuurlijk steeds op heeft gewacht. De EU en Polen gaan al een tijdje niet zo goed samen in Brussel vindt ze onder meer dat de Poolse regering probeert om rechters in het land te beïnvloeden. En de man die vanmiddag met een vuurwapen op een dak in het centrum van Leeuwarden stond, is opgepakt. Hij stond zonder shirt op het dak van een huis. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het is niet bekend waarom de gewapende man op het dak stond. En de beroemde berggorilla Dacassi uit Congo is overleden. Ze werd in 2019 wereldberoemd door een foto van haar met een andere gorilla. Op die foto lijkt het net alsof de twee apen poseren als Instagram-modellen. De gorilla was al langer ziek. Ze stierf in de armen van de man die haar haar hele leven verzorgd heeft. De Britse tennisser Andy Murray heeft flink wat uit te leggen thuis. Zijn trouwring is gestolen. Die zat namelijk vast aan de veters van zijn tennisschoenen. Die schoenen had hij even buiten onder een auto gezet... omdat ze nogal stonken. Dat zegt de tennisspeler tenminste zelf in een filmpje op Instagram. Ja, hij kwam er trouwens pas achter dat de ring weg was... toen zijn fysiotherapeut vroeg waar zijn trouwring was gebleven. Het weer nog. Vanavond koelt het snel af. In de nacht en ochtend kan op veel plaatsen mist ontstaan. Morgenochtend is het ook nog grijs en mistig. In de middag is het wel vrij zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort, ZZZ. Zandvoort, Een is zomer Dit is de zomer van ZFM met nu Alternative FM.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 Cheerio.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 Ik weet niet of uh, dat uh, voor deze geldt. Maar in ieder geval Silver Grill, Dat uh, weet ik wel zeker. Die, uh, want dat staat op YouTube dat er wel degelijk iets uh, van bemoeienis van dat King Ford Records uh, label uh, te maken had gehad. Charlotte uh, heeft dat niet... Maar uh, over Charlotte uh, kunnen we zeggen dat uh, die dame ooit uh, heeft meegedaan... naar de Rob wordt. Uh, ze komt uit de buurt van Haarlem. Ik geloof zelfs uh, uit Amsterdam. Dat is uh, de plek waar ze tegenwoordig uh, zit. Geldt niet volgens mij voor deze dame. Want uh, sinds een paar weken heeft ook uh, zij uh, werk uitgebracht. Uh, Philippine. En het nummer dat heet Somewhere Else. If you just look outside, tell me, what do you see? If you just turn to the right, what catches your eye? What does it mean? A woman wearing manly suits to soothe suit the burning business of the world. A mm -hmm. man that begs his mother learn to help him find the meaning of it all. Oh, Stains on the bathroom walls will serve you well, a screwed reminder. Posters and the money I couldn't bring myself to steal. Keep the self destructive tendency. so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 Need somebody gonna find your way, ease your way, hurry your way, come my way, get your way back home. Hey hey. Worden komen gaan naar de middernacht. Je kan me niet maken, nee je kan me niet raken Onnodig overdacht, geen kleur, alleen reis. Het lijkt niets uit te halen, nee je kan me niet raken Nee het maakt niets uit, ik hoef me niet te laten gaan These men En durven staan, lopen zichzelf voorbij. Ja, dat is niets voor mij. Jij maakt niets uit, dus ik hoef me niet te laten gaan. Hoofd omhoog, want ik kan dit huis aan. Dit is mijn liefde.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 Mijn nieuw begin Als dreamer de regen in. Het geeft geen zin Want ik gooi mij Middenin Dat was er Levi met uh, Nieuw Begin Normaal gesproken, uh, nou ja uh, is niet, uh, dit is totaal anders. Nederlandstalig, je hebt het al meerdere malen uh, eigenlijk uh, al gezegd. Uh, maar goed, ik uh, uh, kan het maar niet uh, beter onderstrepen. Tegenwoordig uh, is, uh, uh, resideert ze in de Hofstad in Den Haag. Uh, daar komt trouwens uh, de laatste tijd ook wel weer goed materiaal vandaan. Uh, als we er aan toe komen, komen we ook straks aan Poison Lolly toe. Uh, Haagse bent, uh, waar ik toch wel wat uh, warme gevoelens uh, bij heb. Nu tijd voor het uh, volgende telefonische gesprek wat we gaan voeren. En uh, dat is Nevin. Goedenavond. Oh, je spreekt het eigenlijk uit als Nevin. Nevin, oké, okay, oké. Okay. <laughs> bij deze dus uh, gewoon geregeld Nevin. Nevin. Ja. Ach, Nevin. Hey.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 Ja, dus Nevin, dat, dat, dat past het toch wat beter. Ja, uh, maar een naam kun je altijd met trots uh, dragen. En ik vind hem heel bijzonder, Nevin. Dus <laughs> ja. Ja, ja um, maar het is niet uh, dat we het over je naam uh, gaan hebben. We gaan het over uh, hele andere dingen hebben. Namelijk uh, over nieuw materiaal. En het is volgens mij ook hier gewoon je debuutmateriaal. Ja, ja, ik ga. Om twaalf uur komt mijn eerste single uit. Ja. Nerveus? Wat zeg je? Nerveus.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 Ja, ja, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een, uh, een soort van cliché breakup song. I guess you could call it like that. Mm -hmm. <laughs> maar um, ja, nee, het is wel inderdaad een uh, persoonlijk liedje. En ja. Uh, yeah. Zijn er eigenlijk al je songs persoonlijk? Uh, ja, maar wel in verschillende maten. Ik vind, ja, ik, ik kan ook wel gewoon liedjes schrijven die niet persoonlijk zijn. Maar ik denk niet dat ik daar uiteindelijk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 the pathway yeah.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 Hardly resistance till I give it up